9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zodanig in het NOS Radio 1 journaal de economische crisis bestrijden met salarisverlagingen. En bijna de helft van de Nederlanders zegt eenzaam te zijn. We gaan eerst naar het NOS journaal door wat Meegens. In Rotterdam zijn plannen om een superschool te beginnen voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Peuters, lagere schoolleerlingen en pubers moeten er hun plek vinden. De school komt in de achterstandswijk Charlos. Kinderen met een taalachterstand krijgen al vanaf hun tweede jaar intensieve begeleiding. Volgens initiatiefnemer van hetzelfde zullen er vooral veel veranderingen zijn in het basisonderwijs. Je ziet nu dat bijvoorbeeld de, de klassieke leerkracht, die verzorgt alle vakken hè, op de basisschool. Wat wij gaan doen is de, de niveaus opknippen en de docenten die daar les geven, dat zijn vakspecialisten, dus het Nederlands wordt onderricht door een docent die bevoegd is voor het Nederlands, uh, rekenen door een docent die bevoegd is voor wiskunde, et cetera, dus niet meer door de klassieke PAMO-leerkracht. De superschool is een plan van scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam en moet op één in januari beginnen. Het plan komt voort uit onvrede over de kwaliteit van het huidige onderwijs. In achterstandswijken blijven de scores bij de CITO-onderzoeken ver achter bij het landelijk gemiddelde en ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters hoger dan elders. Het failliete Owad maakt deels een doorstart. De curatoren hebben voor delen van het bedrijf overnamekandidaten gevonden. Na deze toch wel loodzware en inktzwarte dagen waarin de Owad groep failliet is gegaan, zijn de curatoren er vandaag ingeslaagd om voor twee partijen een doorstart mogelijk te maken. Het busbedrijf van Owad en de cultuurpoort SRC Cultuurvakanties. Het OWAD busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur. Die wordt ondersteund door een nog onbekende investeerder. En SRC Cultuurvakanties komt weer in handen van de oprichter... die zijn bedrijf in 2002 aan OWAD had verkocht. Vakbonden FNV Bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart van de twee bedrijven... en hopen dat alle werknemers kunnen aanblijven. Bij het OWAD busbedrijf zijn dat 200 mensen en bij SRC 50.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 Het weer vandaag opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag kan het 16 graden worden. Daarbij waait nog steeds een matige tot krachtige oostenwind. In het Waddengebied windkracht 6. Morgen weinig verandering. Later in de week wordt het wisselvallig. Met veel bewolking en een paar bijen. Julanne van de Velden, bij de ANWB wordt het al iets beter? Uh, langzaam wordt het wel ietsje beter. Maar ja, er staan nog ruim 30 files. Het was uh, vooral door de aanrijdingen een drukke ochtendspits. De meeste files staan trouwens nog bij Amsterdam en Utrecht. Vrij lang is de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de af het grote 9 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... inmiddels tussen Culemborg en Knopend Oudrein 15 kilometer... zijn voor een deel omrijders vanwege de A27. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Noord 8 kilometer. De linker is daar dicht... en vanwege een technische storing was daar ook de spitsstrook dicht. Dan de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Knopenlunetten 14 kilometer langzaam rijden. Tussen Houten en Knopenlunetten zijn maar twee rijstroken open. Er is vanochtend vroeg een container van een vrachtwagen gevallen... die was geladen met zand. Dat moet nu opgeruimd worden. Volgens Rijkswaterstaat gaat de weg rond half elf open. En een ongeluk op de A50-OS richting Eindhoven... tussen vegel Noord en Eerde staat zeven kilometer... Trainer Gertjan van Beek was gisteren opeens weg bij AZ. Hoe hij erover dacht, dat hoorden we uitgebreid. Hoe AZ daarover denkt, dat weten we nog niet precies. Daar komt zo dadelijk verandering in. En, keuze kunnen maken? Ja, een espresso alsjeblieft. Een kappelatee. Een chocolademelk. Oh, doe maar een dubbel. Nee, een verse buntheest voor de Met Met Graag Met een retail bij.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 NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Een hele goede morgen. Eenzaamheid. Dat er een bijvoorbeeld helemaal niemand is. We wonen in één land soms dicht op elkaar... maar van echt samenleven is geen sprake. 40% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Gelukkig zijn wij samen ja, Marcel. Zeker. En dat in tijden van crisis. Lekker samen in. Salarisverlaging om de economische crisis te lijf te gaan. Jazeker dat gebeurt. 4% van de werkgevers gebruikt het... en heeft dit jaar personeel gevraagd om genoegen te nemen met minder loon. Blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot onder meer dan duizend werkgevers. Onderzoeker Hans van der Spek vertelt dat er nog meer gebeurt... naast die salarisverlaging. Wat ook speelt inderdaad een, uh, 28% van de, van de bedrijven, dus ruim een kwart, is, is er sprake van demotie. He, dus worden mensen teruggezet in, uh, in functie. Nou, dat hoeft niet altijd alle tijden ook uh, direct gepaard te gaan met het inleveren van het salaris. Het kan ook zo zijn dat het perspectief stopgezet wordt. Dat je bevroren wordt op een bepaald salaris. Dit probleem speelt in verschillende sectoren. Maar vooral in de bouw worden loonoffers gevraagd aan het personeel. Die springt er echt uit. Daar zit in 17% van de respondenten uit de bouwsector geeft aan. veel Bij ons is dat, speelt dat. Uh, maar daarnaast inderdaad ook kennisintensieve dienstverlening. Dan kan het bijvoorbeeld organisatie-adviesbureaus uh, zijn. Maar ook ICT is en dergelijke. Eigenlijk bedrijven met een hoge uh, personeelsfactor. Hè, waar waar de, de inzet van mensen een belangrijk onderdeel van de kostprijs is. Ja, maatregel wordt dus vaak ingezet. Um, Ton Heerts van de vakcentrale FNV heeft daar zo zijn mening over. Ja, vaak denk ik duidelijk uh, hoe diep de crisis in bepaalde bedrijven insnijdt uh, en, en inwerkt. En ik denk ook dat het, uh, ja, als het um, uh, voor de mensen een kwestie is van nou iets inleveren... en maar wel je werk behouden of uh, de dreiging van op straat komen te staan... Dat, uh, ja, dat begrijp ik wel dat de mensen dat gevraagd worden. Maar het is natuurlijk niet goed, want... Uh, daarmee ondermijn je natuurlijk ook uh, de CAO-afspraken die er uh, zijn. En werkgevers zouden dit toch in feite ook moeten inbrengen in het overleg met de bonden. Ja, wat vindt hij dan van demotie, de het bekleden van een lagere functie? Wat voor ons ongelooflijk belangrijk is, dat het op vrijwillige basis is. En dat mensen niet onder druk worden gezet. En dat ze dat zelf ook uh, helemaal wel overwogen kunnen beslissen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het gewoon met, uh, met de mensen zelf moet worden uh, overlegd. En het liefst met de bonden. Tja, niet onder druk worden gezet. Volgens onderzoeker Hans van de Spek van Berenschot lijkt de vraag om loon in te leveren vaak niet vrijblijvend te zijn. Nou, wat ik ervan merk is dat het...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 Meer over dit onderzoek leest u op onze website nos.nl. En over die eenzaamheid, trouwens, praten we u zo dadelijk bij. Hoor. Het is een onderzoek van het RIVM. We hebben straks contact met een van de onderzoekers, Carolien van den Brink. Want we willen eerst nog even naar AZ met u. Het ontslag van Gertjan Verbeek. We reageerden daar zelf nogal laconiek op. Alsof je het had verwacht. Voor de buitenwereld was het een complete verrassing. Het gaat namelijk best goed met AZ, sportief gezien. Zeker dit weekend. Ernest Stewart, technisch directeur van AZ. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, opmerkelijk toch? Een trainer met succes ontslaan? Ja, dat kan voor de buitenwereld kan dat uh, wel raar overkomen... dat je na een 2-1-overwinning uh, uh, iemand op straat zet. Dus uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Anderzijds uh, is, uh, zijn we hier niet met paniekvoetbal bezig... En, uh, en zijn er processen die er bezig zijn... die, uh, die ongeacht het resultaat uh, ja, belangrijk zijn. Wat voor processen waren dat? Wat was er gaande bij AZ? Nou, heel simpel. Dat hebben we gisteren ook proberen uit te leggen zonder daar uh, op incidenten en weet ik veel, want ik lees van alle handen theorieën die er dan eventueel kunnen zijn. Maar de verstandhouding tussen de spelersgroepen en, uh, en, en technische staf en mensen binnen de organisatie in hoofdtreinen was op dit moment uh, ja, niet van die aard dat wij uh, vonden dat we verder konden gaan. Diepe zucht. Ik hoor je zuchtje ja, Stuart. Wat, ja, wat, wat, dat wat, is wat heel zit daar ja in? Wat, wat, uh, wat moeten we daar nou onder verstaan dat de verstandhouding niet goed was? Wat, kunt u daar nou, wat concreter over zijn? Wat nee, gebeurde nee, er dan? Uh, daar, kiezen, daar hebben wij niet voor gekozen om dat te doen. En dat is, uh, nogmaals, uh, je leest van alles en mensen gaan gissen, dat begrijp ik ook. Uh, anderzijds is het zo dat wij als club zijn, uh, hebben gemeend dat de chemie tussen spelersgroepen, want dat is het belangrijkste onderdeel, die moeten resultaat halen voor, uh, voor, het, uh, voor onze club, uh, dat die weg was tussen de hoofdtrainer en hun. En, uh, daardoor waren we genoodzaakt om uh, deze beslissing te nemen. Maar meneer Stuart, u zegt wij reageren niet op incidenten of zo werken wij niet. Dat was dus niet een doorslaggevend moment? Nee, nou ja goed. Het is, het is altijd zo dat er een doorslaggevend moment is. Want die, Wat neemt, was dat dan? Moment, nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het hele proces. Dus. Het is niet een opeenstapeling uh, ja, van een aantal uh, zaken... waardoor je tot een conclusie komt dat je beter het uh, met elkaar Geen. Dus uh, en, en dan gaat men het allemaal over de druppel uh, hebben, maar daar gaat het helemaal niet over. Dus, uh, nee. Maar het kwam dus uit, in hoofdzaken vanuit de spelersgroep? Nee, in totaal uh, hebben wij gezegd dat uh, uh, het allerbelangrijkste is de, onze spelersgroep... want die moet resultaat moeten halen, maar het is uh, uh, wat breder gedragen dan alleen de spelersgroep. Dus, uh, wat was de klacht dan van bijvoorbeeld de spelers? Nogmaals, het gaat om de chemie tussen onze hoofdtrainer en uh, je kunt blijven vragen over. Uh, ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, wat, uh, meneer Stewart, dan ontslaan we een paar spelers als het toch dat om chemie tussen beiden uh, gaat. Dat zou ook een keuze hebben kunnen zijn, maar daar hebben wij dus niet voor gekozen als club zijn. Dus, uh, maar dat zou ook een keuze kunnen zijn. Ja. Maakt dat het, het zoeken naar de opvolger lastig? Ja, want je zoekt wel naar. Je wilt dus iets blijkbaar waar een trainer dan precies in moet passen. Uiteraard, dat zou elke club willen. Dus, ja. Dat is een mooie groene weide methode. Je, <laughs> je werkt met elkaar en laten we wel vooropstellen dat Gertjan Verbeek hier succesvol is geweest, heeft heel veel hier neergezet. Ja. Daar nou, zijn we ook heel dankbaar voor. Daarom vragen we, dus, want iedere club wil natuurlijk resultaten behalen. En dat behaalde u natuurlijk. Uiteraard. Ja. ja, maar het, bij AZT hebben we volgens mij hebben we al lang een beetje laten zien dat we niet uh, zozeer op uh, alleen maar resultaten varen. Anders was het vorig jaar, toen het heel slecht ging... zou een moment zijn geweest om, uh, om die beslissingen te nemen. Toen hebben we het ook niet gedaan, terwijl heel Nederland daarom riep. Nou, en in dit geval is het uh, andersom. Dus misschien voor heel veel mensen raar, maar voor ons niet. Nee. U, u zei, uh, het komt voor de buitenwereld als een verrassing... maar voor ons was het al een proces. Nee, wat... wat dat zei u. Ja, nou, volgens mij zei u dat ook. Uh, <laughs> Namelijk ik kan dat me u, u gaf aan. dat dat zo is. Maar... Ja, precies. Oké, okay, dat is wat genuanceerder, inderdaad. Ja. Betekent dat u al wat langer ermee bezig was? Dat gaf u ook aan. Uh, betekent dat ook dat u bezig was al met de opvolging van Verbeek? Nee, nee daar moet ik eerlijk zeggen. De... Uiteraard zou het uh, heel slecht zijn. Weer. Kijk, voor, uh, voor alle spelers, voor trainers. Die wij binnen onze organisatie hebben, wij uiteraard een schaduwlijstje. Uh -huh. En die uh, waar je over nadenkt. Maar om nou te zeggen dat wij met een andere hoofdtrainer bezig zijn. Op dit moment zou niet respectvol zijn, uh, naar onze hoofdcoach. Uh, ja, uiteraard, sinds, uh, sinds gisteren zijn wij daar wel mee uh, aan de slag gegaan. En dan heeft hij al. Uh, nee, kunt helaas, u wat licht in de duisternis brengen? Nee, dat nee. kunnen wij niet. Nee. Helaas. En bedankt dat hij toch nog even bij ons in de uitzending wilde komen. Geen probleem. Stewart, technisch directeur van AZ. Fotograaf Rob Hoenstra, Die komt al jaren in Rusland, hij heeft ook een expositie in Moskou. En nu mag hij het land niet meer in. We bellen hem zo. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn in Nederland veel mensen die zich eenzaam voelen. Het zou zelfs om 40 procent gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Caroline van der Brink, onderzoeker daar bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. U deed dat onderzoek samen met de GGD en het CBS... Onderzoek naar eenzaamheid, 40%. Dat klinkt als veel, bent u dat met me eens? Dat is uh, zeker veel. Ja, um, een, nou ja 40% voelt zich uh, in enige mate eenzaam. Nou, dat, uh, dat zijn een hoge aantallen. Maar ik was vooral geschrokken van de percentages die zich ernstig eenzaam uh, voelen. Want dat is ook bijna 10%. En dat iemand zich soms als eenzaam voelt, nou, dat kunnen we allemaal wel begrijpen. Maar ja, ernstig eenzaam is toch wel... Ja, ernstig. Ja. En, en gaat dat dan om bepaalde groepen in bepaalde gebieden in Nederland? Nou, het gaat wel om uh, bepaalde groepen in Nederland in ieder geval. Er zijn uh, verschillende factoren die samenhangen met die eenzaamheid. En dat heeft te maken met leeftijd, gezondheidstoestand, economische zekerheid. Ja, en, en waar zit het dan in mevrouw Van der Brink? Komen die mensen, te weinig mensen tegen? Ontmoeten ze gewoon weinig mensen? Zijn ze daarom eenzaam? Nou, dat is niet uh, precies wat wij onderzocht hebben. Wij hebben hem gevraagd uh, ja, eigenlijk naar elf factoren die te maken hebben met eenzaamheid. Zoals of iemand een echt goede vriend of vriendin heeft, of die gezelligheid heeft, of die mensen heeft op wie die uh, kan vertrouwen. En uh, ja, dat zijn de aspecten waarop mensen hebben gescoord. En als, uh, dat waren elf uh, ja, thema's eigenlijk. En als je op meer dan uh, negen van die uh, zegt van nee, dat heb ik niet, dan, uh, ja, dan ben je ernstig eenzaam. Dus dat is best wel. Uh... Zwaar. Ja. En, en um, moeten we ons daar zorgen over maken? Is het erg dat zoveel mensen zich eenzaam voelen, en zelfs uh, nou, bijna 10% zich ernstig eenzaam voelt? Uit nou, onderzoek is, uh, is bekend dat uh, ja, eenzaamheid uh, ja, ook voorspellend is voor andere ja, klachten, zowel psychische als lichamelijke klachten. Dus het is zeker wel iets, uh, iets wat je serieus moet nemen, ja. ja. En is er iets aan te doen, want ja, als ik dan daaraan denk hoe we samenleven met z'n allen, dus in steden en soms ook in dorpen, dicht op elkaar, dan hebben we toch kennelijk, is het moeilijk om contact met elkaar te krijgen. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen iets aan moeten doen. En ik zou mensen die zich ook, die er echt last van hebben, ook wel aanraden om ja daar eens over te gaan praten. Bijvoorbeeld met een huisarts. Ja, maar ik wou zeggen, ze hebben niemand om mee te praten, maar. Nee, precies. Maar ja. de huisarts kan iedereen terecht. En ja, die kan ook wel zeggen. Wat er waarschijnlijk in de buurt voor uh, initiatieven zijn uh, ja, waar mensen andere mensen kunnen ontmoeten. Gaat de GGD, want we zeiden het al, daar heeft u het samen mee gedaan, dit onderzoek. Gaat dat dit bijvoorbeeld dit thema oppakken? Ja, dat is wel de verwachting. GGD hebben dit uh, onderzoek uitgevoerd uh, voor een gemeente eigenlijk. Om het uh, lokale gezondheidsbeleid ook mede vorm te geven. Dus uh, ja, we hopen wel dat die hoge cijfers uh, aanleiding zijn ook voor gemeenten om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Maar toch zit ik er nog even over na te denken. Wat u aangeeft, We gaan even naar je huisarts. Maar wat, ja, wat kan die dan doen? Hè? Wat, wat is er nou te doen aan, aan eenzaamheid? Behalve naar de huisarts gaan. Het gaat er toch, denk ik, uiteindelijk om. Dat je contact maakt met, met mensen om je heen. En dat dan mensen contact met jou maken. Ja, nou, daar, daar gaat dit onderzoek op zich niet over. Maar wel, u uh, heeft wel gelijk. Het, het gaat om contact maken. Maar ook wel de, de houding die je daar zelf in hebt. Van ja, waarom voel ik me eenzaam en... Soms kun je daar zelf ook wel uh, iets in uh, doorbreken. En ik denk dat uh, huisarts daar wel uh, hulpmiddelen voor kan aanreiken. Ja, die heeft, die heeft misschien wel een idee hoe je uh, naar buiten zou kunnen treden. Of een lid worden van een vereniging bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou. Carolien van der Brink, dank dat u het uh, even wilde vertellen bij ons ja, in de uitzending. Ja, Onderzoeken van het EREVM. Ze deden dat onderzoek samen met de GGD en het CBS. Naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde met een drukke ochtendspits. Een drukke ochtendspits en heel veel vertraging aan de zuidkant van Utrecht. Dat heeft te maken met de aanrijding of de, ja, de gekantelde vrachtwagen op de A27 van Breda naar Utrecht. Het is nu langzaam rijden vanaf Noordloos tot aan knopen lunetten over zo'n 20 kilometer. Tussen houten en knopend lunetten zijn twee rijstroken dicht. Gaat nog ja, tot half elf duren voordat die open gaan. Veel mensen zijn gaan omrijden via de A2. Dat was ook het advies. Maar ja, daar is behoorlijk vastgelopen. Richting Utrecht het is nu tussen Bees en Knop het ouderen langzaam rijden over zo'n 19 kilometer. Verder nog een ongeluk op de A59 os richting Zierikzee bij Nuland 5 kilometer. De linkerrijsweg is dicht. De rust leek weergekeerd in het Afrikaanse land Mali, dankzij de interventie van het Franse leger dat verjaagde de islamitische opstandelingen die de macht hadden overgenomen. Maar gisteren was er ineens een schietpartij tussen het leger en Tuaregs. Er waren explosies in de steden Timbuktu en Kidal. We gaan naar Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert, waarom brak dat vuurgevecht daaruit? Ik denk dat er twee belangrijke ontwikkelingen zijn die schijnbaar niet direct maar met elkaar uh, verband houden. Dat is ten eerste de onrust in Kidal. Kidal is een, uh, een stadje in het uiterste noorden van uh, Mali. En het is het laatste bolwerk van de afscheidingsbeweging, de nationale beweging voor de bevrijding van de Azawad. Dat is een beweging van het nomadische volk, de Tuareg. Uh, binnen Kidal braken er gisteravond gevechten uit tussen het Malinese leger enerzijds en de Tuaregs anderzijds. En dat brengt een tijdelijk vredesakkoord in gevaar tussen die Tuaregs en de Malinese regering. Een tijdelijk akkoord waarbij de wapens uh, vooralsnog uh, werden neergelegd en besloten werd later te gaan praten over een algeheel... Um, vredesakkoord. Dat vredesakkoord, de toenadering tussen Toerek en regering. Dat komt dus in gevaar door die gevechten gisteravond. Tweede is dat er sinds enkele weken weer activiteit is van de moslim-extremisten. die vorig jaar Noord-Mali bezetten. Uh, die bezetting die leidde tot de Franse interventie in Timbuktu. Afgelopen zaterdag pleegden vier zelfmoordenaars-extremisten uh, een actie uit. tegen een kazerne van het Malinese leger. En dat soort acties, die hadden we eigenlijk al wekenlang niet gezien. En dat roept de vraag op. Gaan de extremisten, de moslimextremisten, opnieuw van zich laten horen in de komende weken. Ja. Is dat het goed? Is het een teken van leven of zou je al van een tegenoffensief kunnen spreken? Ik denk dat het een teken van, uh, van uh, leven is. We zijn er nog, we zijn niet verslagen. We hebben ons in de regio verspreid. Ze zitten in de buurlanden, de, de extremisten. Ze zitten in Zuid-Libië, waar ontzaggelijk veel wapens uh, aanwezig zijn sinds de val van de Libische leider uh, Gaddafi. En de extremisten laten nu zien, we zijn nog steeds... Een beweging waar je rekening mee zou moeten houden. En we gaan aanvallen uitvoeren. Of in Mali of in buurlanden als uh, Niger. Het gevaar is nog niet geweken. Dat lijkt het belang van deze aanslag afgelopen zaterdag in Tim hmm, Nou Dan hadden we het al even goert over uh, het Franse leger. Zitten zij nog steeds in het noorden van Mali? En zijn ze van plan om in te ja, gaan? Nou, nou en of. En evenals uh, enkele duizenden uh, vredessoldaten uh, van de Verenigde Naties. Frankrijk hoopt... Dit jaar nog met slechts duizend man aanwezig te zijn in Mali. Maar het zijn dit soort acties, als in Timbuktu afgelopen zaterdag, die uh, het zeer moeilijk zullen maken voor hen om uh, te vertrekken. Er zijn nog, dacht ik, een kleine 3000 soldaten, veel meer dan Frankrijk uh, had beoogd aanvankelijk. Duizend aan het eind van het jaar. Maar het is zeer de vraag of die terugtrekking zal doorgaan als de extremisten aanslagen blijven uitvoeren. Ja, daar kan ik me veel bij voorstellen. Koert Linda, ja, dankjewel. Gaan we nog een keer naar Amsterdam, naar Jeroen Schutteijzer. Hij is al de hele ochtend in een uh, oud gebouw, een oude flat... waar uh, uitgeprocedeerde asielzoekers zitten. Maar die moeten uiterlijk vandaag, eind van de dag, vertrekken. Jeroen, er, er gebeurt er eigenlijk al iets? Wordt er al verhuisd? Wordt er al leeggehaald? Ja, ze zijn uh, alle persoonlijke bezittingen bij elkaar aan het zoeken. En ik zie hier een container met allemaal kastjes en een tweezitter... Tafeltjes. Er gaat toch nog veel weg, vraag ik aan vrijwilligers er elke. Ja, dat klopt. Um, er is geen uh, nieuwe opvang uh, mogelijk uh, op dit moment. En, uh, um, dus Er moeten heel veel spullen weggegooid worden. Een aantal waardevolle spullen kan in de opslagruimte. De opslagruimte is beperkt. Um, en verder kunnen ze zelf allemaal een tas met persoonlijke spullen meenemen. Ja, want ik zag ze net slepen met koffers en tassen. Ja. Maar meer kunnen ze niet meenemen. Nee. nee, nee. En de kringloop komt zometeen ook nog? Ja, dan gaat uh, al het spul wat nog bruikbaar is... Uh, gaat naar de kringloopwinkel. Die zit hier tegenover. Ja, ja. nou, uh, 180 uh, asielzoekers uitgeprocedeerd... moeten eigenlijk weer terug naar uh, Somalië, Ethiopië, Eritrea... Maar ja, dat willen ze niet. En sommigen die hebben nog een beetje hoop... dat ze via een nieuwe procedure misschien toch nog in Nederland mogen blijven. Maar wat er vanmiddag gaat gebeuren, volstrekt onduidelijk, hè? Het is nog heel erg onduidelijk. Uh, maar ik hoop wel dat ze uh, de kans krijgen om uh, ja, weer opnieuw opvang te krijgen in Amsterdam. Uh, want het vrijwilligerswerk Nederland is nog steeds bezig met hun uh, onderzoek. Ze hebben dat nog niet afgerond. Uh, en er is uit dat onderzoek tot nu toe gebleken dat heel veel van deze mensen uit deze groep wel kans hebben om uiteindelijk een uh, verblijfsvergunning te krijgen. Ja, er staan genoeg kantoren leeg hè, in de stad. Ja, precies. Dat is het probleem niet? Dat is het probleem niet. Het is wel het probleem dat er verder in kantoorpannen... helemaal geen faciliteiten zijn. En dat er uh, geen organisaties op dit moment zijn die willen instappen. En we hebben een groep van uh, nou, misschien 30, 40 uh, vrijwilligers. En uh, dat zijn allemaal particuliere mensen die dit uh, naast hun werk doen. En die kunnen ja. dat niet dragen. Nee, dat kan niet eeuwig doorgaan, hè? die uh, zorg. Um, ja, op dit moment is er een gesprek bij burgemeester Van der Laan... tussen vrijwilligers en een aantal asielzoekers. Maar uh, we, we krijgen de burgemeester niet te pakken. Ook de woordvoerder van de burgemeester neemt zelfs de telefoon niet op. Dus het is uh, volstrekt onduidelijk of dat gesprek nog iets gaat opleveren. Dus het is, uh, ja, de mensen komen zo naar buiten. En uh, zeg maar dat ze vanmiddag hier buiten staan en dan is het afwachten hoe het verder moet met deze groep van 180 asielzoekers. Groeten vanuit Amsterdam. Jeroen Schutheiser, en de groeten terug. Jeroen Schutheiser, dus bij die vet... waar die uitgeprocedeerde asielzoekers nu echt uit gaan moeten. Mocht daar nieuws vandaan komen... dan hoort u dat uiteraard op Radio 1. Um, nog eventjes met u naar Moskou. Want Rusland weigert de toegang aan de Nederlandse fotograaf Rob Hoenstra. Hij krijgt geen visum. En dat is toch opmerkelijk, omdat er over een paar weken in Moskou... een tentoonstelling van zijn werk wordt gehouden. Hornstra maakt al een paar jaar fotoreportages over Rusland... onder de naam het Sochi project samen met journalist Arnold van Brugge. We hebben nu contact met de fotograaf. Nu, Hoornstra, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, vrij kritisch over het beleid van de Russische regering... de organisatie van de winterspelen in Sorsi. Um, was u desondanks verrast dat u niet het land in mag... Ja, ik ben wel verrast. Ik had niet verwacht dat ze twee uh, journalisten um, uh, de toegang zouden weigeren... die in principe uh, nou ja, niet voor uh, media als de New York Times of andere hele grote media schrijven. We hebben natuurlijk wel enige impact... Maar dat ze ons zo serieus zouden nemen, nou dat, dat beschouw ik eigenlijk maar als een compliment. <lacht> uh, maar ik had het niet verwacht, inderdaad. Nou, Lara zei het al, u maakt al een paar jaar fotoreportages. Daar ook in Rusland in de regio Sochi. Heeft u zich volgens de autoriteiten daar misdragen? Uh, dat is ons niet geheel duidelijk, want wij hebben geen reden gekregen waarom het visum uh, gewijzigd is. Uh, de ambassade heeft om opheldering gevraagd. En daar is tot, op, uh, tot nog toe is daar geen, geen officiële reden voor opgegeven. Uh, wij zijn toen we werkten in de Noord-Caucasus wel eens af en toe bekeurd. en opgepakt op plekken waar we niet mochten staan. Dat wisten we dan natuurlijk niet van tevoren. Uh, maar dat zijn relatief kleine boetes. En ik heb van andere correspondenten ook vernomen dat zij dergelijke boetes ook vaak in hun paspoort hebben. en dat is niet echt heel erg noemenswaardig. Hmm. Uh, het is wel moeilijk werken in de Noord-Caucasus. en het is ongetwijfeld zo dat de Russen het niet leuk vinden dat wij daar überhaupt werken. Ja, wat, vertel eens over uw werk uh, voor de mensen die het nog niet kennen. Wat, wat, wat is jullie, het verhaal dat jullie vertellen met de foto's en, het, uh, en met journalist Arno van Brugge? We zijn in 2009 een um, langdurig project begonnen. waarin we de regio rond Olympisch Sochi uh, wilden gaan do documenteren. En die regio die, uh, die staat boordevol contrasten. Uh, je hebt natuurlijk de winterspelen, de allerduurste winterspelen ooit. Uh, 50 miljoen dollar is daar inmiddels in geïnvesteerd. Uh, maar de, spelers, de stadions die grenzen aan een uh, ontzettend uh, verarmd gebied en heel erg uh, gewelddadig gebied. Mm -hmm. En wat de Russen uh, niet willen is dat die spelen in verband worden gebracht met hun allerarmste provincie. Uh, waar ieder jaar honderden doden vallen door uh, uh, een, een halve burgeroorlog die daar uh, gaande is. En daar hebben wij wel over bericht. En ik denk dat dat uiteindelijk toch wel de... Uh, onderliggende reden is dat wij nu niet meer uh, welkom zijn in Rusland. Ja. En dat we een nederland jaar hebben, dat hielp, uh, dat hielp niet mee? Nou, dat heeft me eigenlijk nog meer verbaasd... omdat wij inderdaad onderdeel zijn van het Nederland-Ruslandjaar. Ja, daar hoort en het bij, hè? He? Ja, die wordt over 2,5 week geopend zonder ons... maar die tentoonstelling is wel uitermate ruim financieel ondersteund... door de Nederlandse en de Russische regering. Dus... Uh, ja, dat is een beetje um, verrassend. En uh, uh, uh, uiteraard, ja, ik, ik denk dat het ook een smet is op het nederland het jaar. Dat ze weliswaar culturele, uh, een cultureel programma hebben... waarin dan ook een um, in ieder geval... wij vinden onszelf niet zo heel kritisch, we vinden onszelf ja. vooral objectief. Maar ja, ja. Um, ja dat ons programma-onderdeel... wat dan misschien als enige een beetje kritisch kan worden beschouwd... Dat, dat dan uh, zo onder druk komt te staan dat... Uh, dat zegt wel genoeg over de huidige verhoudingen. En neemt de Nederlandse regering het wel voor u op, meneer Hornstra, Of de Nederlandse ambassade in Moskou bijvoorbeeld? Nou ja, de Nederlandse ambassade heeft om opheldering gevraagd. En feitelijk kunnen zij niet zo heel veel meer doen. Uh, het wordt natuurlijk anders op het moment dat uh, onze minister van Buitenlandse Zaken... om opheldering gaat vragen, want dan praat hij weer met, uh, uh, op een hoger niveau natuurlijk. Ja, precies. Ik denk dat de ambassade tot nu toe, want wij wachten al sinds jullie eigenlijk op de vraag waarom wij nou geweigerd zijn. En ik denk in dat opzicht dat we ze niet zo heel erg serieus nemen. Nee, dat ze niet uh, dit als een belangrijk agendapunt zien. Of nou, dat er misschien een minister gaat bellen. bent in onze uitzending altijd welkom. Rob Hoornstra, bedankt voor de toelichting. Ook altijd welkom, Sven Kokkelman, Goedemorgen. Dankjewel Marcel, Goedemorgen. De superschool voor kinderen tussen de 2 en de 18 jaar in Rotterdam willen ze die gaan oprichten. Een school waar het kind centraal staat. Ik ga zo meteen praten met de initiatiefnemer. Oh, waar het maken... kind centraal staat school? Ja, ja, dat is een goede oh, vraag, ga ik zo ook stellen. Dankjewel voor de suggestie. <laughs> piloten maken zich verder zorgen over de Europese plannen om de rusttijden voor piloten aan te passen. Ze moeten dan langer achter elkaar vliegen en de veiligheid van de passagiers is dan in het geding zeggen de verkeersvliegers en de Franse banlieus. Je kent ze wel misschien. Uh, van die enorme rel een paar jaar geleden, al die auto's in de Hens. Uh, daar willen ze nu in Frankrijk een toeristische trekpleister van gaan maken. Gaat dat lukken? Ook interessant. Goed, we interessant. gaan luisteren Sven. Goedemorgen in Nederland. Dit is Radio 1. Eerste door meegens met het NOS Journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn in een paar minuten tijd... op verschillende drukke plaatsen autobommen ontploft. Daarbij zijn volgens de politie zeker 24 doden gevallen. Aanslagen werden gepleegd in Shiïtische wijken... onder meer op een markt en de parkeerplaats daarbij. Vier op de tien werkgevers in Nederland heeft dit jaar aan het personeel gevraagd salaris in te leveren. Gebeurde vooral in de bouw, blijkt uit een onderzoek. Het is een trend die volgens de onderzoekers al een paar jaar gaande is. En ook vragen steeds meer Nederlandse bedrijven aan hun werknemers om een lagere functie te bekleden. Sven zei het al, in Rotterdam zijn plannen voor een superschool voor kinderen van 2 tot 18. Peuters, lagere schoolleerlingen en pubers moeten er hun plek vinden. Die school komt in achterstandswijk Sjaloos. Meer daarover zometeen in Goedemorgen Nederland. En de financiële specialisten van de meeste oppositiepartijen praten straks met minister Dijsseldoem van Financiën over aanpassingen van de kabinetsplannen. Partijen hebben laten weten dat ze bereid zijn bepaalde plannen in de Eerste Kamer te steunen, als ze daar dan wel maar iets voor terugkrijgen. Het zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Velden. Nou ja, nog één keer. Ik vrees dat je voorlopig wel aanwezig blijft op de radio. Ik ben er nog niet klaar mee met die nee. files. Nee, 19 stuk staan er nog. Ze lossen maar moeizaam op. Veel vertraging aan de zuidkant van Utrecht. Ik noem de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Born 4 kilometer. Dat is een aanrijding met een vrachtwagen. Er zijn twee rij ook dicht. Langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Bees en Knopen de Oude Rijn over 20 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag beginnen weer een beetje bewegingen te komen. Bij Delft nog 7 kilometer... A27 Breda, Utrecht tussen Lexmond en Knopendunetten nog 15 kilometer. Tussen Houten en Knopendunetten zijn drie rijstroken dicht. Daar is een vrachtwagen gekanteld en die heeft een container met zand verloren. Ze zijn al druk bezig met opruimen, maar dat gaat nog wel een procedure. En op de A59 Os richting Zerikzee. Bij Nuland 7 kilometer, ook een ongeluk. De linker linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Een superschool voor 2 tot 18-jarigen. De veiligheid van vliegtuigpassagiers is in het geding. Franse bagneus moeten toeristische trekpleisters worden. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Oh. Marcel Dekker is vanochtend in Maarsbergen. Waar een klein dorpscomité het opnam tegen de machtige wereld... van de projectontwikkelaars en bom. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. S. Kokkelman is het adres en reacties en vragen kunt u ook kwijt... via de mail Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Geen losse basisschool of middelbare school, dames en heren... maar één grote superschool voor kinderen van 2 tot 18. Met dat plan wil scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid... de taalachterstanden in de buurt aanpakken. Een school waar het kind centraal staat. Erik van hetzelfde, de directeur daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Staat niet uh, op alle scholen het kind centraal als het goed is? Ja, die vraag die verwacht ik al. Uh, uiteraard staat het kind centraal. Alleen, uh, je moet je afvragen of dat in de stukken is die in de, in de, in de boekenkast staan. Uh, je moet natuurlijk een missie en een visie hebben. En dan begin je al gelijk je stuk met het kind staat hier centraal. Alleen, je moet je afvragen uh, staat het kind centraal binnen ons onderwijssysteem uh, dat we in Nederland hanteren. En dan zou ik wel kunnen beargumenteren dat het niet uh, in alle gevallen zo is. Want? Uh, stel dat je kind in een klas van 30 leerlingen zit uh, en binnen die 30 leerlingen heeft een docent acht niveaus voor zijn neus op de basisschool. Uh, hoe weet je dan zeker dat jouw kind de aandacht krijgt die het verdient? Uh, ik denk dat het onmogelijk is en dan is per definitie niet het kind centraal gesteld. Ja, maar worden de klassen bij u dan uh, niet groter dan 10 leerlingen ofzo? Nee, wat uh, terecht de vraag. Uh, Dank u. Ik, ik zou natuurlijk graag zien dat wij de financiën krijgen... om de groepsgrootte tot 20 te beperken. Alleen wij gaan ervoor zorgen dat leerlingen op niveau worden ingedeeld... Uh, in het primair onderwijs vanaf groep 7. Zodat een docent uh, redelijkerwijs één niveau voor zijn neus heeft... en ah. met de klas kan optrekken. En dat is een verschil met het huidige uh, systeem. Juist. En ik denk dat daar veel leerwinst te behalen is. Juist, dus uh, geen plusklassen of routeboekjes meer... maar gewoon die kinderen... Uh, in, uh, ...die het goed doen in een klas voor goede leerlingen... ...en kinderen die het minder goed doen en extra aandacht nodig hebben... ...in een klas voor kinderen die ja. dat nodig hebben. Kijk ik denk dat de leerlingen die, uh, die wat moeilijker leren of, of de les toch wat moeilijker vinden, uh, alle aandacht verdienen uh, die ze hoort te krijgen om bij te komen. En wat je nu ziet is dat het systeem ervoor zorgt dat degenen die uh, daar moeite mee hebben minder gezien kunnen worden. Tegelijkertijd moeten de docenten aandacht verspreiden en zullen ook de leerlingen die uh, erg goed zijn en uitgedaagd kunnen worden en misschien de toekomstige artsen zijn, uh, daar hebben we het wel over, uh, die worden minder uitgedaagd. Ja. Ik denk dat het alle kanten goed op werkt, alleen de discussie zal wel ...gekaapt worden door, door onderwijs... Dus, uh, ...die zullen wel zeggen van... ...oh, dus het kind wat, uh, wat moeilijker kan leren... ...dat zou uh, al, al veel te vroeg apart gezet worden. Ja, en? Eh, Hebben ze nou daar gelijk uh, in dan? Uh, ik denk dat de onderwijsspecialisten uh, zo ontzettend goed zijn... dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het huidige uh, onderwijssysteem... en hoe slecht we eraan toe zijn. Dus die wil ook uh, ver van mijn school houden als het even kan. <laughs> uh, wij gaan uh, aantonen dat als een kind het moeilijk heeft... Ja. en je gaat hem met een bak tegen... Uh, ga je samen zitten met een vakdocent ja. en je gaat die zonderhuis doornemen dat dat veel beter werkt... dan dat hij in de klas van 30 zit. Juist. Omdat die onderwijsfilosoof dat zo graag wil. Juist, dus verschillende klassen in verschillende tempi, om het zo te zeggen. Ja, dat lijkt uh, weinig revolutionair, maar toch uh, voelt het deze ochtend veel aan. Als ik, uh, ja. Telefoon nou ja, de ben. aandacht wordt natuurlijk ook getrokken door die leeftijdscategorieën van 2 tot ja. 18 jaar. Als je 2 bent en dan ga je naar de uh, uh, Speuterspeelzaal, heet dat trouwens. Ja. Uh, ja. Moet je nou kinderen met Fopspen en luiers tussen 18-jarige pubers laten lopen? Nou, kijk, uh, ga ervan uit dat die niet uh, in zes WO gezet worden. met een luier om. me niet. Uh, dus dat wordt uh, gescheiden. Daarom is het ook een campus met verschillende gebouwen. met veel gras en veel groen. waar ze kunnen spelen en kind kunnen zijn. En waar ze hun middagdisho kunnen doen. Dus misschien dat ze aanwezig zullen zijn op hetzelfde terrein. maar het terrein is zo groot dat ze niet bij elkaar in de les zitten. Yeah. Uh, maar uh, als ik hem even uh, uit de kaart trek, die vraag je. Tussen, tussen 0 en 5. Uh, leert een kind het meest. En zoveel zal het kind nooit meer in heel zijn leven leren. Uh, hoe eerder je dus uh, vak krijgt op die periode met elkaar... des te hoger het leerrendement na de rand zal zijn voor het kind. Ja. In het belang van het kind. Juist. Maar de leerplicht gaat pas gelden vanaf vier jaar. Dus hoe gaat u er dan voor zorgen dat die kinderen ook met tweeën op school zitten? Nou kijk, ik ga niemand iets verplichten in dit land. Uh, maar ik heb het gepost in een wijk. We hebben ook projecten meegedaan. Ja. En er is heel veel vraag naar... Uh, dus, dus wat dat betreft uh, maak ik me absoluut geen zorgen. Moeten kinderen van twee niet ook gewoon lekker thuis zijn en lekker spelen? Kinderen van twee moeten absoluut spelen. Uh, ik denk dat dat het grootste leerproces is. Uh, het, het ontdekken van de wereld uh, beter kun je niet leren. Uh, maar of het op Zuid... Aan te raden is dat het in alle gevallen thuis gebeurt, dat betwijfel ik. Dan wilt u verder ook nog hoger opgeleide leraren... met name universitair geschoolde leraren, met name op het ja. gebied van Nederlands en zo. Zijn de huidige docenten niet goed genoeg? Ik denk dat heel veel docenten heel goed zijn. En uh, dan wordt het een uh, oneindelijke discussie. Hè? Ik zeg het één en dan wordt gelijk het, het, het, het uiterste andere uh, bij de horens gepakt. Van, uh, en zijn tweede graden dan niet bevoegd of zijn ze dan niet goed genoeg? Ja. Uh, die discussie wil ik mijden. Ik zou willen stellen, ik wil eerste graad docenten hebben ja. die ook nog eens goed zijn. Juist. En een eerste graad die niet goed is, uh, die hoef ik niet. Uh, laat ik daar helder in zijn. Maar goed, het gaat dus om, bij, om leraren bij belangrijke vakken als Nederlands, Engels, rekenen. Daar wilt u ja, dus echt de hoogopgeleide leerkrachten... en de pabo-leraren, die voldoen daar niet aan... Ik wil bij alle vakken wil ik, uh, de vakspecialisten hebben... de mensen die daar het, het, het langs en het hardst aan gestudeerd hebben. Ja. Uh, de PABO-docent, uh, uh, alle respect voor. Echt alle respect voor. Uh, ik ben zelf uh, docent Engels. En ja. dan heb ik één vak gestudeerd. En dan heb ik één niveau van mijn neus zitten. Ja. En je zou maar zo'n zo leerkracht op een basis voor zijn... dat je alle vakken moet geven ja. uh, in een klas van dertig. Ja. Uh, en dan ook nog tien verschillende niveaus. Ik, zeg, ik ben net die mensen niet. Ja. Maar de vraag is niet... Uh, worden zij nu op, op cijfers of niet, of zijn ze niet goed genoeg of niet. De vraag is, kun je onderwijs verbeteren? En ik denk dat dit een, een grote verbetering is. Maar gaan die kinderen dan ook van klas naar klas, uh, zoals op de middelbare school, namelijk de klas van de leraar Engels of Nederlands, of hebben ja, maar... ze hun eigen klas, ook al nee, op het basisonderwijs? Die, die gaan gewoon lekker met een rooster onder hun oksel, gaan ze met de rustak op de rug, gaan ze door het gebouw heen, want dat is alleen maar goed. Goed. Wij denken altijd dat leerlingen niks kunnen, dat het te vroeg is en uh. we zien overal gevaren in. Dus u uh, neemt afscheid van het principe dat uh, basisschoolleerlingen hun eigen klas hebben met hun eigen juf of meestal, meester, meestal trouwens een juf tegenwoordig. <laughs> klopt. Ja. Uh, ik neem afscheid van die gedachte vanaf noem 7. Oké. Okay. Uh, u hebt nog geen licentie en nee, u wilt klopt. in januari beginnen. Ja, klopt. Ja, dat we hebben wordt heel dringend. plannen, binnen het bestuur hebben wij vergevoordende plannen... om wat binnen het openbaar onderwijs te doen in Rotterdam. Ik vind ook dat het echt een, uh, bij het openbaar onderwijs uh, hoort. Ja. Uh, daar uh, kan ik melden dat er heel erg veel over te zien is vanavond. In tegenlicht uh, wordt er een uh, uur besteed aan de, de brede school. Ja. Of sorry, de boardcampus, uh, zoals we willen we vormgeven. Ja. Uh, alleen in dit soort processen is alles kwetsbaar en zijn het de waarden van de dag. Dus het zou zomaar kunnen dat de, de samenwerking binnen boor niet optimaal wordt wordt gegeven. En dan zou ik wel erg graag mijn eigen licentie hebben. Ja. Want dan kan ik het dan kunnen we het binnen een maand regelen. De plannen liggen er. Ja. Dus wat dat betreft uh, either way zou ik zeggen. Goed. In januari moet het allemaal van start gaan. Erik van ja. hetzelfde. Voor minder van hetzelfde. De superschool ja. namelijk. Hartelijk dank. Alright. Succes. Bedankt. Dag. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Spanje denken ze eraan om de klok een uur terug te draaien... zodat de dagelijkse siesta minder nadelig uitpakt voor de economie. Hoe bepaal je eigenlijk hoe laat het is? Renske Smit, sterredeskundige aan de Universiteit van Leiden, die heeft het antwoord. Officieel uh, zou de tijd moeten worden bepaald... Um, door de zon. Als de zon op zijn hoogste punt staat, helemaal in het zuiden, dan moet het 12 uur zijn. Um, maar vaak door afspraken uh, tussen landen, um, zoals bijvoorbeeld Europa, is allemaal op dezelfde tijdzone. Uh, en bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, maar ook Spanje, zijn eigenlijk te westelijk voor deze hantering. Maar we houden graag dezelfde tijd aan als bijvoorbeeld Duitsland, voor praktische redenen. Voor praktische redenen heeft u ook een vraag bij het nieuws. Al is het maar een praktische redenen mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Maarsbergen. Marcel Dekker. Meneer Meinders, is het hier altijd zo druk? Het is hier altijd zo druk. Maasbergen ligt aan de A12. Waar heel veel verkeer langskomt. Maasbergen heeft ook parallel aan de A12 een spoorlijn. Een hele drukke spoorlijn die van Utrecht naar Arnhem gaat en verder naar Duitsland. Dus het is hier altijd erg druk en er staan hier altijd erg veel auto's stil. En de verwachting is dat we in 2020 per etmaal 20.000 voertuigen hier langs zien komen. Ja. Zegt Terris Smijnders, bewonersorganisatie Maarn en Maarsbergen natuurlijk. Ja, de plek waar we op kunnen uitkijken, daar moet straks een spoortunnel komen. En nou is niet ontworpen door de ProRails gemeente of provincieambtenaren... maar door een dorpscomité, Ruud Hartveld, een van de initiatiefnemers... Er moet even iets over uitgelegd worden. Hè? Druk kruispunt, verder op het spoor. Daaronder moest een spoortunnel komen. Toen dachten jullie, hé, hey, dat is een mogelijkheid voor ons. Ja, het, het, het kruispunt uh, moest ondertunneld worden. Dat was de meest, meest liggende oplossing. En daarbij uh, scheiden we direct het doorgaande verkeer van het dorpsverkeer. En we krijgen het dorp weer terug. Ja. De tunnel wordt langer. De tunnel wordt langer. En daar komt nog een stukje verbinding tussen met een rotondetje... waardoor uh, het interne verkeer gescheiden kan worden van dat doorgaande verkeer. En dat komt iets, uh, iets verder te liggen na het kruispunt. Ja. En wat doet dat dan voor een dorp, Thijs Meimers? Nou ja, wat we gezegd hebben is dat de leefbaarheid van het dorp weer terugkomt. Door de drukke verkeersader door Maasbergen heen scheidt het dorp zich in vier delen. En uh, we zouden graag uh, met de aanleg van een verlengde spoortunnel weer terugzien... dat de leefbaarheid weer terugkomt. Jullie hadden, kortom, een beter plan en tot uw grote verbazing vond de provincie Utrecht dat ook? Nou, verbazing, we waren ervan overtuigd. Dus, uh, uh, ja, dat zou ik ook zeggen. <laughs> nou, maar dat zijn we ook steeds gebleven. En we hadden ook de goede mensen om ons heen. We hebben dat groepje groter gemaakt met uh, stedenbouwkundigen. En we hebben het gewoon goed voor elkaar gekregen. Ja, maar je moet toch wel een klein beetje verbaasd zijn, hè? want als ik dan hoor een langere tunnel in crisistijd... dan denk ik van ja, dan moet er ook extra geld bij. En dat heeft de provincie natuurlijk niet... of de ProRails van deze wereld op dit ogenblik. Nou, het is ook een, een, een idee om, om het efficiënter aan te pakken. En we hebben het complete plan zo neergelegd... dat we ProRail volgens ons ook overtuigd hebben. En, die, en de provincie heeft tegen de ProRail de pro gezegd van... joh, dit moet kunnen... Maar goed, uitsluitsel is er natuurlijk nog niet. Want de plannen liggen nu op tafel. De provincie is daarvan gecharmeerd. Die denkt van nou, daar kunnen we wel mee aan de slag. Hoe lang gaat het nog duren voordat het definitief uh, een tunnel komt die uh, op uw ontwerp lijkt? Nou ja, dat de tunnel er werkelijk is, dat duurt nog jaren. Zo lang lopen de procedures helaas in Nederland. ProRail had een bepaald uh, uh, budget beschikbaar voor de ondertunneling. Dat is en blijft er ook nog. Provincie en gemeente hebben toegezegd dat budget aan te zullen vullen om datgene wat nodig is om de verlenging te realiseren erbij te leggen. Maar ja, we zijn blij met de bijdrage die de gemeente en de provincie heeft willen leveren. Maar ja, we zijn er nog lang niet, want er moet nog aanbesteed worden of er voldoende geld is om dat te kunnen doen. Dat moet nog blijken. Maar wat voor een oase van rust zou het hier worden straks als die tunnel er ligt, Ruud Hartveld? Ja, fantastisch. We, hier een, we kunnen hier een dorpspleintje gaan maken zelfs. Bij de kerk waar we nu staan? Bij de kerk waar we staan. En het is natuurlijk ook zo dat, dat datgene wat er allemaal van die auto's afkomt, dat hoort ook allemaal minder te worden. En dat is ook een, een deel van ons streven, die leefbaarheid. En, en, en dat bereiken we hiermee. Wat een grote prestatie toch eigenlijk voor een dorpscomité... dat zich straks misschien weer met de struiken en de bomen van het dorp moet bezighouden. Daar houden we ons ook nog steeds mee bezig, want dat blijft natuurlijk. Maasbergen is op zichzelf een mooi dorp. Het is alleen jammer dat er 20.000 voertuigen doorheen moeten per hetmaal. Nou, Als we dat kunnen bereiken door een verlengde ondertunneling... dan vind ik dat de overheid dat gewoon moet doen. We zullen zien of dat gaat lukken. Ik wens jullie veel succes daarmee. Hartelijk dank. De was was dat van Marcel Dekker. Straks de Franse balieus moeten toeristische trekpleisters worden. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2004. Nou, uh, dat je dus dan op een gegeven moment het loodje ligt. En God mag weten wat dat dan inhoudt. Ik wacht af. Deze dag in 2004 stierf hij uiteindelijk aan darmkanker. U hoorde journalist Willem Oltmans. 79 jaar oud is hij geworden, maar zijn nalatenschap leeft voort. Paul de Ridder zal nog zo'n 15 jaar bezig zijn... met het redigeren van Oltmans memoires, want het worden 76 delen. Ja, Oltmans uh, heeft natuurlijk contacten gehad met, uh, met de allergroten der aarde... in de jaren 60, 70, heeft Hij heeft zich met een tal van kwesties uh, beziggehouden. Decolonisatie Nederlands-Indië. Dat is een groot man geweest... Uh... Ja, Socarlo, dat is een van mijn dierwaarsteren. Hij heeft onder andere ook in Iran Gandhi geïnterviewd, uh, de klerk uh, Arbatov. En hij heeft zich uitgebreid bezighouden met de moord op Kennedy natuurlijk. This is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Willem Altman spent more than two hours answering the committee's questions behind closed doors. Een hele dominante persoonlijkheid die in het middelpunt van, uh, ja, van alle aandacht uh, stond. Hij heeft sinds... Uh, sinds kindertijd een dagboek bijgehouden. En dat, dag, dat dagboek, daar hield hij zich in feite mee staande, mentaal. Want hij heeft niet zo'n erg makkelijke jeugd gehad. Kijk, dit is het. Hier staat my life. Met name de jaren tachtig die worden ook voor, voor hem heel wat interessanter. Tenminste, voor de, voor de lezer worden ze interessanter en voor hem worden ze eigenlijk nare omdat in, zeker in die eerste vijf, zes jaren... hij emotioneel erg in de knoop zit. In de jaren tachtig krijg je de, de kruiserketten toestanden... en uh, heb je escalaties in de verhouding... tussen het Westen en de Sovjet-Unie. En Willem die denkt dan, van, ik moet zorgen dat dat ontspant. Want ik heb, ik heb zoveel relaties uh, in zowel west als Oost. Die moet ik bij elkaar brengen. En dat doet hij dan ook. Daar komt dan onder andere de Haladin-conferentie uit voort. Maar wat hij niet ziet of waar hij zich in vergist, is dat daar een hele club aan uh, ondernemers ook zijn neus in, uh, in stopt. En uh, in feite gebruiken ze hem om hun eigen schimmige zaakjes te kunnen uitspelen. Maar met die personen gaat hij ook naar Suriname toe en die uh, brengt hij in contact met uh, de, de topfiguren in, de, in het Surinaamse regime dan. Hij denkt op dat moment dat het gaat om de levering van tractoren. Maar dan gaat het over wapensystemen. Uh, nou, gisteren in Suriname heb gesproken. Daarin heb ik een dijk mensen gesproken. Van de Russische ambassadeur tot en met Boutersen. Alle aantekeningen gemaakt. Daar kan geen letter van in de krant. Waarom niet? Ik heb die vertrouwelijke gesprekken. Schrijf ze op. En over 20, 30 jaar wordt dat waardevol. In de jaren 90 hebben we dan als uitgeverij zelf meegemaakt. Het proces. Nou, dat was, uh, dat was geen feest. Dat was echt uh, oorlog, hoor. Die, uh, die memoires daarvan, die gaan nog komen. En dat, uh, dat, dat zal heftig zijn. Paul de Ridder, dat was dat. Hij werkt met heel veel energie aan het redigeren van de memoires van Willem Altmans. Die stierf deze dag in 2004. Yannick Noir, op weg naar Frankrijk. Zometeen gaan we praten over die banlieus. Dit is Destination et 2007. La antenna solous die ook heel goed kan zingen, komt hier. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley, on laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps, je te garde pour moi. Paar maar ook Destination ailleurs. Ah, yeah. Yannick Noah. Nou ja, mocht u een andere bestemming willen zoeken... dan kunt u misschien terecht in de Franse banlieus. De voorsteden van Parijs die staan eh, bekend om hun grijze flats... criminaliteit, hoge werkloosheid en natuurlijk de rellen in 2005. Die rellen begonnen in de banlieus van het departement Saint-Saint-Denis. Vlakbij Parijs niet echt de toeristische trekpleister van Frankrijk... zou je zeggen, maar dat moet gaan veranderen, vinden ze zelf. Frank Renaud, bonjour. Goedemorgen, Goedemorgen. Wie wilde nou in hemelsnaam naar die banlieus om een gezellig vakantie te vieren? Nou, Je moet het eigenlijk omdraaien. Het office Tourisme daar in dat departement, de plaatselijke VVV... Dus die wil eigenlijk dat de mensen komen. En Daarom zijn ze een campagne begonnen, kort geleden nog maar. En dat lijkt nu wel zijn eerste vruchten af te werpen... want er komen mensen naartoe om te kijken. Waar kijken ze daarnaar? Nou, ze kunnen een heleboel doen. Want dat het toerisme, die VVV, heeft een heleboel eigenlijk in actie gezet. Het, als het op een rijtje zet, eventjes. Er zijn 500 wandelingen uitgezet in die banlieue. Die slechte wijk, inderdaad. Die slechte voorsteden. Aan de oostkant, noordoostkant van Parijs. En het doel daarvan is de authenticiteit van het gebied laten zien. Niet mooier maken dan het is, is de bedoeling, maar wel een andere kant laten zien. Door parken wandelen bijvoorbeeld kan je dat gaan doen. Je kunt ook door zo'n grijze, grauwe wijk gaan lopen met van die hoge flats... maar dan wel bijvoorbeeld met een rapper die daar woont ook... en je laat zien hoe de situatie daar is. Je kunt een hele beroemde pianofabriek, Playel, heel beroemd merk... kun je gaan bezoeken, want die staat daar in dat departement. En ook de werkplaats van de Parijse metro bijvoorbeeld, die kan je gaan bezoeken. Ze dus willen een andere kant laten zien. Ja, en is die andere kant er? Ik ben er ook wel eens geweest. Eh, echt veilig was het overigens niet. Zeker niet als je daar met een camera rondloopt. Nee, het is, het, is, het is een onveilig gebied en dat blijft nog steeds zo. De problemen die er waren, je zei het zelf al in 2015, enorme rellen. Die problemen zijn nog allemaal niet weg natuurlijk. Werkloosheid, die huizenbouw daar, dat kan je allemaal niet van de ene dag op de andere dag veranderen. Dus dat is er nog allemaal, maar het doel is echt dus om die andere kant te laten zien. En die is er wel, want er is inderdaad in dat hele departement, Saint-Sébastien, Saint-Saint-Denis, daar kennen de meeste mensen natuurlijk die beelden van, van die flats. Maar er is heel veel groen bijvoorbeeld. Er zijn oude fabrieken die je kunt bezoeken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar gewoon wonen elke dag naar hun werk gaan. En ook die mensen willen hun, ja, hun departement... wel eens van die andere kant laten zien. Ja. Nou ja, je zegt er zijn al wat aanmeldingen. Maar voor wie is deze campagne bedoeld? Ook voor Nederlanders? Ook voor Nederlanders, eigenlijk is die voor iedereen bedoeld. Want op de website bijvoorbeeld, waarvan het bezoek overigens in de jaartijd... geloof ik verdubbeld is dankzij de nieuwe campagne die ze zijn begonnen. Op die website zijn die 500 wandelingen bijvoorbeeld te zien. Iedereen kan eraan meedoen, maar je ziet wel dat er een bepaalde categorie mensen op afkomt. Categorieën moet ik zeggen. De eerste, dat zijn de Fransen die die banlieue ook wel kennen natuurlijk. En nu denken, ja, dit is misschien een goede manier om er eens te gaan kijken... en wel in veilige handen te zijn, want je wordt er natuurlijk wel begeleid ook. En er staat waar je wel en niet naartoe kan gaan. Dus dat is een goede manier. Die nieuwsgierige Fransen... die die wijken nu als echt willen zien. Ja. En de tweede groep toeristen die komt... dat zijn een beetje de, ja, de nieuwe toeristen, zou ik maar zeggen... die voor het avontuur gaan, die een belevenis willen. Dat schijnt een trend te zijn in toerisme. Je gaat niet meer naar de Eiffeltoren kijken. Nee, je wilt iets beleven op vakantie. Ja. Nou, en dit is een belevenis om zo'n wijk in te gaan. Nou ja, je kunt er inderdaad van alles beleven. En die drugsrunnetjes daar, denken die niet... een nieuwe afzetmarkt is geboren? Meestal is het andersom. Dan komen de drugstanders naar Nederland, hè? Ja. je het idee, inderdaad. Ja. Nee, dat is niet. Kijk, het punt is natuurlijk, met al die stadswandelingen en al die andere aanbiedingen die er nu zijn, die gaan natuurlijk niet, zou ik maar zeggen, die flat in die helemaal vervallen is en waar de dealers voor de deur staan te wachten. Dat is niet de bedoeling. Nee. Die waarheid bestaat, dat ontkent ook niemand. Nee, je gaat ergens anders naartoe, de andere kant van de banlieue. Nou ja, goed, de bestuurderen daar in die voorsteden proberen natuurlijk al jarenlang met allerlei maatregelen om de drugscriminaliteit daar weg te krijgen en om die bagneus weer een beetje normaal aanzien te geven. Zou dit helpen, Frank, in alle eerlijkheid? Het kan een beetje helpen, maar of het heel erg veel zo dan de dijk zit om de grote problemen weg te halen, dat valt natuurlijk nog zeer te bezien, Ja, Goed, voorlopig kunt u er dus op vakantie, dat wil zeggen, mee met een rondleiding. En dan gaat Frank misschien wel met u mee. Dankjewel, Frank, vanuit Parijs. <lacht> Zometeen meer, dames en heren, na de reclame en het nieuws. Vervolg van Goedemorgen Nederland blijft bij ons hier op 1.